In de Indische Oceaan wordt gezocht naar opvarende van een gezonken schip dat verging bij de Kokos-eilanden, Die liggen op zo'n 2.500 kilometer uit de kust van Australië. Het schip met ongeveer 40 mensen aan boord had een noodsignaal uitgezonden dat door de Australische kustwacht was opgevangen. Die dirigeerde vrachtschepen naar de plaats van het ongeluk. Eén vrachtschip wist 17 overlevenden uit de oceaan op te pikken. 23 mensen worden nog vermist. Mogelijk gaat het om asielzoekers die onderweg waren naar Australië.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 Bij een verkeersongeluk in Herwijnen in Gelderland zijn gisteravond twee doden gevallen. Ze zijn met hun auto tegen een boom gebotst. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Een derde inzittende van de auto raakte zeer zwaar gewond. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend. Op het Spaanse eiland Tenerife zijn twee doden gevallen toen een deel van een rotswand op het strand stortte. De slachtoffers zijn een Britse vrouw en een Spaanse man die onder het puin bedolven raakte. De plaats van het ongeluk is met speurhonden onderzocht. De politie gaat er nu vanuit dat er niet meer slachtoffers zijn. Het ongeluk gebeurde vanmiddag op een strand in het westen van Tenerife, Playa de los Gigantes. Volgens Spaanse media waren op dezelfde plaats vorige maand ook al rotsblokken naar beneden gekomen. Het weer: vannacht opklaringen, overdag regen- en onweersbuien, maar ook geregeld zon, tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.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 Van Zonvoort.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 Uh...